Goedemiddag. Het is, uh, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar hier zo, als we zondag bij elkaar zijn, dan, dan is het op de een of andere manier heel makkelijk om op God gericht te zijn, toch? En God te betrekken bij, bij het luisteren, bij het zingen, bij elkaar ontmoeten. Het is, het is makkelijk om God daarbij te betrekken, maar hoe is dat door de week? Vind je het makkelijk om God te betrekken bij je werk? Of als je in de sportschool bent. Of als je thuis aan het stofzuigen bent. Of weer die luier aan het verschonen bent. Is het dan ook makkelijk om God te betrekken bij wat je doet? Weet je, als christen hebben we vaak... een allemaal leven in vakjes. Op zondag, als we naar de kerk gaan, is dat onze tijd met God. En als we werken, dan dan is dat onze tijd op ons werk, of wat dan ook. Maar weet je, God wil betrokken zijn bij alles van ons leven. Elk aspect van ons leven. Niet alleen op zondag, maar elke dag van ons leven. En, en daarom gaan we drie weken lang gaan we kijken naar al die, of een aantal van die belangrijke aspecten van ons leven. En hoe we God daar meer bij kunnen betrekken. En vandaag gaan we beginnen met God at work. God op ons werk. Wist je dat gemiddeld een mens 90.000 uur doorbrengt op zijn werk? Dat is, dat is tien jaar. En, en op een werkdag dat je ongeveer de helft van je wakkere uren breng je op je werk door. En toch, ik weet hoe het bij jullie is, maar ik heb... Bijna nog nooit een preek over werk gehoord in de kerk. We praten bijna nooit over ons werk. En dat gaan we vandaag anders doen. Ik ga jullie in snel tempo meenemen door een reis door de Bijbel heen. En om te kijken wat God nu eigenlijk zegt over werk. Hoe God naar ons werk kijkt. En hoe we God meer kunnen betrekken bij ons werk. Hoe we geloof en werk meer met elkaar kunnen verbinden. Zijn jullie er klaar voor? Maar eerst gaan we een stukje film kijken. Wie heeft er wel eens gehoord of uh, de film gezien, Chariots of Fire? Nee, het is, al, het, is al weer een, ja, het is al even geleden dat die film uit was. Het is een van mijn lievelingsfilms. Ik kan hem je echt aanraden. Ik heb de DVD, dus als je hem wil lenen, niet allemaal op me afkomen rennen naar de dienst, maar je mag hem lenen. Bezet, oké, okay, Bob, check. Het, gaat, het, gaat, het is een waar gebeurd verhaal. Het gaat over een man genaamd Eric Liddell. Hij wordt geboren als zoon van een zendlingen echtpaar in China. Maar hij, op een gegeven moment uh, verhuist hij terug naar Schotland... waar ze oorspronkelijk vandaan komen... om daar naar school te gaan. En voor hem het allerbelangrijkste om daar atletiek te doen. Want dat is zijn passie. En hij is er ook heel goed in. Um, dus hij is altijd bezig met rennen... Zijn zus Jenny, met wie hij naar Schotland gegaan is, die vindt het maar niks. Die vindt dat hij zich met echt belangrijke dingen moet bezighouden. Zoals gebedsbijeenkomsten en, en bijbelstudie. Maar Erik, die, die, die ziet dat anders. Die ziet ook zijn rennen als een manier waarop hij God kan eren. En hij is er zo goed in, in dat rennen, dat hij zelfs uitgekozen wordt om op de Olymp namens de Verenigde, ...koninkrijk op de Olympische Spelen van 1924 te rennen. En dat maakt hem wereldberoemd. Waarom? Omdat hij weigert te rennen op zondag. En net op zondag is zijn favoriete afstand de 100 meter. Dus daar kan hij niet aan meedoen. Hij kan wel meedoen met de 400 meter, maar dat is niet zijn favoriete afstand. En eigenlijk denkt iedereen dat hij jammerlijk zal falen. Nou... En dan gebeurt er dit. Laten we kijken wat er dan gebeurt. So, waar is de power come from? To see the race to from within. Jenny, I believe God made me for a purpose. But he also made me fast. I And mean, when I run, I feel his pleasure. Hij wint. Maar weet je, weet je wat me nou zo raakt in dit, in dit stukje wat, wat Erik hier zegt? Tegen zijn zus Jenny. God heeft me met een doel gemaakt. Maar hij heeft me ook snel gemaakt. En als ik ren, voel ik zijn vreugde. Als jij in een lange vergadering zit voel jij dan Gods vreugde? Als jij voor de zoveelste keer de rommel van je kinderen opruimt, voel jij dan Gods vreugde? Als jij met je taxi weer voor een rood stoplicht staat, voel jij dan Gods vreugde? Als jij ochtends je werkcomputer opstart en er wachten honderd mails op je die beantwoord moeten worden, voel jij dan Gods vreugde? Ik denk dat dat antwoord op die vraag voor de meeste van ons, nee is. En ik denk dat dat voor een groot gedeelte te maken heeft met het feit dat we op de een of andere manier een verkeerde manier van denken hebben over het heilige en het gewone. En de grote scheiding daartussen. Op de een of andere manier denken we dat, dat God blij wordt van de geestelijke dingen die we doen, zoals naar de kerk gaan, of, of bidden, of bijbelstudie. Maar dat God totaal niet geïnteresseerd is in het gewone. In onze rommelige negen tot vijf activiteiten. Of in het weekend als je een weekenddienst hebt. Maar weet je, God is geïnteresseerd in wat we doen van maandag tot vrijdag. Voor een weekenddienst. Wat ons werk of vrijwilligerswerk ook is. Of we nu pastor zijn zoals ik. Of politieagent zoals Koen. Of we nu schoonmaker zijn of schooljuffrouw. God is geïnteresseerd in ons werk. En we kunnen zijn vreugde erover ervaren. Is het wel eens opgevallen dat de allereerste zin van de Bijbel. Genesis 1 vers 1 al over werk gaat. Er staat dit. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Vanaf het allereerste begin was God aan het werk. Weet je, werk is niet een noodzakelijk kwaad of iets wat te min is voor God. Nee, God werkt waarom? Omdat hij ervan geniet. Er staat Genesis 1 vers 31. God keek naar alles wat hij had gemaakt en hij zag dat het heel goed was. Ik, ik, ik stel me dat zo voor dat God kijkt naar wat hij net gemaakt heeft. Hij kijkt naar die gigantische bultrug. Of naar die minuscule kolibrie, Of naar dat madeliefje. Of naar die jachtluipaard. Of naar die bananenboom. Of naar, dat me, of naar die mens die hij net gemaakt heeft. En hij zegt tegen zichzelf: Wow, oh, dat, dat is goed. Dat is echt heel goed. Dus hij geniet ervan. Maar weet je, God is niet de enige die werkt in het paradijs. Hij geeft de eerste mensen dus de opdracht om zijn werk voort te zetten. In Genesis 1, vers 28 lezen we. Hij zegende hen en hij zei tegen hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Zorg ervoor. Heers over de vissen, zorg voor de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkuipen. Een paar versen verderop, Genesis 2 vers 15 staat er, God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Ede om die te bewerken en erover te waken. Weet je, die, die eerste twee hoofdstukken van Genesis, die, die geven ons dus die, die verrassende waarheid. Dat werk dus niet iets is wat wat na de zonde voor maar Gods plan was vanaf het allereerste begin. Dat wij als mens bedoeld zijn om te werken. Werk is goed. Nou, ik kan me voorstellen dat een aantal van jullie denken, ja lekker dan. Ik heb geen werk. Dus ik heb geen betaalde baan. Dus wat moet ik hier nou weer mee? En, en dat is ook hoe, hoe de samenleving hier... Nou, kijkt, werk wordt eigenlijk alleen maar in economische termen uitgelegd. Werk is dat waar je voor betaald krijgt, toch? En daardoor wordt er vaak neergekeken op mensen die dus geen betaald werk hebben. Zoals mensen die een uitkering hebben, of die in de ziektewet zitten, of die huisvader of huismoeder zijn, of mensen die met pensioen zijn, alsof hun leven op de een of andere manier minder waard is. Vrienden, ik heb goed nieuws voor jullie. Dit is niet hoe God ernaar kijkt. Weet je, in de Bijbel wordt werk dus niet in de context van geld uitgelegd, maar in de context van de Sabbat. En, en de Sabbat is om één dag per week te stoppen en te rusten van wat we de rest van de week doen. Of dat nu betaald of onbetaald werk is, of dat nu thuis of buitenshuis is. Weet je, het heel woord sabbat betekent dus letterlijk stoppen, rusten. Dus eigenlijk Bijbels zou je werk kunnen omschrijven als alle activiteiten waar je de rest van de week mee bezig bent. Of dat nu thuis of buitenshuis of betaald of onbetaald is. Dus als jij met pensioen bent, of je zit in de ziektewet, of jij... Bent op zoek naar een baan of je bent huisvader of huismoeder. voel je alsjeblieft niet buitengesloten van deze preek. Ook jij hebt werk. Dingen die je doet waar God blij mee is en wat zin geeft. Weet je nogmaals: veel mensen denken dat werken een noodzakelijk kwaad is alleen maar om geld in het laadje te brengen. Ik, heb, ik spreek wel eens mensen die zien werk zelfs als straf. Dat is het niet. Nogmaals, we zijn door God bedoeld om te werken en om ervan te genieten. Om er zin uit te krijgen. Vervulling. Waarom is dat? Ik geloof dat dat is omdat we naar Gods beeld gemaakt zijn. En als God zin ervaart en vervulling vindt in, in nieuwe dingen bedenken... en nieuwe dingen maken... en voor de wereld zorgen en voor de mensen zorgen... dan vinden wij er dus blijkbaar ook vervulling in. We hebben het net gelezen. In, de, in het begin schiep God de aarde en vulde het met levende wezens... en hij zorgde ervoor. En toen zei hij tegen de mens eigenlijk hetzelfde. Vervul de aarde met levende wezens... En zorgen voor. Weet je, uh, Bijbeluitleggers of theologen die hebben daar een moeilijk woord voor: cultuurmandaat. Nou, dat woord kun je meteen weer vergeten. Wie is dat? Zet me even op stil. Okay. Cultuuropdracht. En met die opdracht zegt God dus: zet mijn werk voor. Zorg voor deze wereld. Zorg voor de mensen in deze wereld. Maak van deze wereld een betere plek. En weet je, bijna al het werk wat wij allemaal doen, dragen we dus bij aan die opdracht. Aan die cultuuropdracht. Dat doen we als we bijvoorbeeld mooie muziek maken, waar anderen van genieten en door geïnspireerd raken. Of als je meehelpt een bedrijf te bouwen, die mooie producten maakt. En die werkgelegenheid geeft voor andere mensen. Dat doe je door kinderen een liefdevol gezin en opvoeding te geven. Dat doe je door tieners les te geven op school. Dat doe je door de straten schoon te houden als vuilnisman. Op allerlei manieren kan ons werk dus bijdragen aan die opdracht. Ons werk bijdragen aan Gods werk om van deze wereld een betere plek te maken. Nou, sommigen van jullie denken misschien... ja. Martijn, je weet al wat zo leuk te zeggen, maar hoe komt het dan dat mijn werk eerder zinloos voelt dan zinvol? Hoe komt het dan dat dat ik eerder frustratie ervaar op mijn werk dan voldoening? Herken je dat? Nou, opnieuw moeten we dan terug naar Genesis begin van Genesis. Want Genesis vertelt dus niet alleen het verhaal over de, de schoonheid van de schepping, maar dus ook over het drama, in hoofdstuk 3 al, van menselijke ongehoorzaamheid. Adam en Eva die besluiten dus op een onvoorstelbaar, domme manier en toch ook begrijpelijke manier om God de rug toe te keren en te denken, we doen het lekker zelf en we, we zoeken het zelf uit. En daarmee brak die relatie met God... En daarmee brak bijna alles in de wereld. He, alles werd gebroken, ook ons werk. Luister maar eens wat Genesis 3 erover zegt, vers 17. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw. Gegeten van de boom die ik had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten je leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. En toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood. Totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je. En tot stof keer je terug. Zie, je, Het is heel duidelijk. Werken zelf is dus niet de vloek. Maar werken is beïnvloed door die, die vloek van ongehoorzaamheid. En dat is waarom dorens en distels opkomen als wij proberen voedsel te, te, te verbouwen. Weet je, landbouw in de Bijbel staat eigenlijk symbool voor allerlei soorten werk. Dus wat hier eigenlijk gezegd wordt is: door die vloek is eigenlijk al ons werk negatief beïnvloed, door die vloek, door die dorens en distels. En dat geeft frustratie, dat geeft gebrek aan vruchtbaarheid, dat geeft stress, noem maar op. En, en we, is dat niet zo, we, we ervaren dat allemaal, die dorens en distels in ons werk. Weet je, mijn allereerste echte werkervaring was toen ik dertien jaar oud was. Ik ben opgegroeid in het Westland, dat is uh, daarbij bij Delft, en... Uh, ik, ik wou, ja, deze stereo cassette recorder wou ik uh, kopen. Ik, ik heb er maar een plaatje van gebruikt, want sommigen van jullie weten geen eens wat dat is, een cassette recorder. Je hebt, wist je dat? Nee hè? Zie. Nou, dat is een cassette recorder. Kun je een bandje in doen, een cassettebandje, en dan kun je zelf muziek ook opnemen van de radio. Ja, precies. Maar goed, mijn ouders wilden het niet voor me kopen, dus ik besloot er zelf... ...geld voor te gaan verdienen. Nou, um, er is genoeg werk in het Westland, in de kassen. Dus ik, ik besloot op een fietsje allemaal kassen langs te gaan... ...en gewoon te vragen, hebben jullie werk? Nou, ik kwam op een gegeven moment bij een komkommerkweker... ...en die zei, ja, ik heb werk voor je. Kom volgende week zaterdag, maar om zes uur ochtends terug... ...kan je werken. Nou, ik, uh, ik stond om vijf uur op, volgende week... Ik was nog nooit zo vroeg opgestaan. Ik zorgde dat ik ruim op tijd was. En toen begon de nachtmerrie. Het was bloed en bloed heet. Ochtends vroeg al, in die kas, benauwd. En eh, ik moest dus komkommers snijden met een vlijmscherp mesje. En die in een kar leggen op rails. Nou, blijkbaar deed ik dat niet snel genoeg. Want die, die, die baas kwam al heel snel achter me lopen met zijn kar... en die ramde constant tegen mijn been aan. Doorlopen, doorlopen. Dus ik begon te stressen... en ik begon dus ook komkommers te plukken... die nog niet volgroeid waren. Nou, toen hij dat zag... begon hij te schelden En te schreeuwen. En, en uit pure stress... begon ik dus met dat vlijmscherpe mesje... Dus in mijn duim te snijden. En uh, die, dat sap van die komkommers teel, Stak gigantisch in mijn duim. En de, ik, ja, dat deed pijn en ik bloedde als een rund. Nou, ik vroeg dus om een pleister. Dat is toch niet te veel gevraagd? Nou, ik vroeg dus om een pleister. Hij begint me weer te schreeuwen en te vloeken. Hij zegt, nee, wacht maar tot de lunchpauze. Nou, lang verhaal kort. Die middag was ik dus klaar met werken. En toen vroeg ik om een loon. Want ik, ik besloot niet terug te komen. Het was... Het was zo'n trauma. En hij zegt, nee, kom volgende week maar terug. Nou, ik weet nog dat ik die middag op mijn bed neerviel. En de ogen uit mijn hoofd gehuild heb. En ik dacht, dus dit is het werkende leven. En hier moet ik nog vijftig jaar mee overweg. Over Dorens en Dissels gesproken. Weet je... Gelukkig is mijn werk sindsdien niet allemaal zo dramatisch geweest. En hopelijk dat van jou ook niet. Maar nogmaals, ervaren we niet allemaal dorens en distels in ons werk. Enkele statistieken over werk hier in Nederland. Wist je dat 15% van de mensen in Nederland... ...die werken last hebben van burn-out verschijnselen? 15%! Elk jaar melden 100.000 mensen zich ziek vanwege een conflict op het werk. 350.000 mensen in Nederland zijn werkeloos. Terwijl de meeste van hen wel op zoek zijn naar werk. Even wereldwijd, even kijken. 30 miljoen mensen worden vastgehouden in moderne slavernij. En worden dus gedwongen dag en nacht te werken ja, voor bijna niks. In verschrikkelijke omstandigheden. En, weet je, en ook al val jij niet in deze statistieken, en hoe, hoe je ook van je werk geniet, er zal een moment komen, en misschien heb je dat al lang gehad, dat je ontzettend veel stress van je werk ervaart. En dat je teleurstelling ervaart op je werk. En weet je, dit is precies de reden dat zoveel mensen cynisch zijn geworden, ook christenen, over werken. En dat die eigenlijk alleen maar zo min mogelijk doen, om toch die baan te behouden en alleen maar geld te verdienen. En voor de rest te denken, ik, ik doe zo min mogelijk, ik verdien mijn geld en voor de rest geniet ik van het leven, maar niet op mijn werk. Maar vrienden, er is zoveel meer dan alleen dorens en distos. De Bijbel geeft ons het Evangelie. Het Evangelie betekent letterlijk goed nieuws: goed nieuws voor alle delen van ons leven, ook voor ons werk. Het evangelie vertelt het goede nieuws van Jezus, de Zoon van God. Die uit de hemel onze gebroken wereld binnenkwam, om die vloek van de zon op zichzelf te nemen. Om al die dorens en distels van heel de wereld op zichzelf te nemen aan het kruis. En weet je, ik heb er wel eens over nagedacht. Wat had Jezus op zijn hoofd? Dorens. Een krans van doorns. Ik, ik weet niet of dat toeval is. Ik zou me niks verbazen als dat ook betekenis heeft. Dat Jezus letterlijk en figuurlijk die doorns, doorns en distels van die vloek van de zonde op zichzelf nam. En daardoor verpletterd werd. Maar opstond uit de dood. En daarmee die vloek versloeg. En daarmee, als wij dat geloof aannemen, ons zijn vergeving aanbiedt en herstel. Herstel in alle gebieden van ons leven. In heel de schepping, dus ook en misschien vooral ons werk. En op een dag wanneer Jezus zal terugkeren als overwinnende koning, zullen we dat herstel compleet zien. Op een compleet nieuw gemaakte aarde. En, en weet je, het boek Openbaring is een, is een lastig te begrijpen boek. Maar wat ik zo mooi vind van de Openbaring, dat af en toe krijgen we een tipje van de sluier hoe die komende wereld eruit zal zien. In het Engels noemen ze dat een sneak preview. Openbaring 22, vers 1 tot 5, laat, laat daar een glimp van zien. Johannes, de leerling van Jezus die dat te zien krijgt, die zegt dit. Hij, dat is God, liet me een rivier zien met water dat leven geeft. En de rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. En in het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die twaalf vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. En als zal niets meer zijn waar nog een vloek op rust. En de troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. En de dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal zelf hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Ik weet niet of je het opvalt... Maar, maar dit gedeelte wijst dus constant terug... naar die eerste hoofdstukken van Genesis. Eerst als, als tegenstelling. Daar, in hoofdstuk 3, was de grond vervloekt. Hier, wat staat er? Er zal geen vloek meer zijn. Niets zal meer vervloekt zijn. Daar was het dorens en distels en gebrek aan vruchtbaarheid. Hier is er een levensboom... Die non-stop vrucht draagt. Maar er is ook een opvallende overeenkomst. Daar gaf God zijn volk de opdracht om te heersen over de schepping. Wat staat er hier? God belooft dat we samen met hem zullen heersen. Over de schepping. Als koningen. En koninginnen. Als prinsen en prinsessen. Ik... Sommige van jullie denken misschien, oh, oh nee hè, ik had zo'n zin in een beetje rust daar in de hemel. En, en, en nu moeten we daar ook nog werken. Nee! Vrienden, dat werk zou compleet anders zijn. Dat werk zal ons diepe en diepe voldoening vreugde geven. Zal niet frustrerend zijn. Zal ons geen teleurstelling opleveren. We zullen niet langer vermoeid raken. Waarom? Omdat er geen vloek meer zal zijn. Geen dorens en distels. Ja, misschien denk je, ja, dat is mooie toekomstmuziek. Maar wat betekent het evangelie nu voor mijn werk hier en nu? Nou, niets zal helemaal perfect zijn. Tot Jezus zal terugkomen. we... Elke keer zullen we weer doorns en distels tegenkomen in ons werk. Maar tegelijkertijd belooft Jezus dus wel degelijk diepe vreugde en diepe voldoening in ons leven. Juist ook in ons werk. Bijvoorbeeld in Johannes 15, vers 5 zegt Jezus dit. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij heel veel vrucht dragen. Jezus zegt eigenlijk, als je, als je nou, nou gewoon jouw vertrouwen op mij stelt, en je jouw leven openstelt voor mijn heilige geest om daarin en doorheen te werken, niet een, alleen dat stukje op zondag, maar ook van, van maandag tot, tot zaterdag, ja, dan, dan zul je echt heel veel vrucht dragen. Dan zul je echt heel veel vreugde dragen. En voldoening ervaren. Want door mijn geest, zegt Jezus, zal ik jou liefde geven. Wijsheid hebben dat niet nodig op ons werk. Kracht. Passie. Geduld. Vriendelijkheid. En dan kun je dus je werk doen op een juiste manier en met een juiste motivatie. Ook als niemand ziet wat je allemaal voor goeds doet. En ook als niemand het waardeert dan doe je het vanuit een intrinsieke motivatie, met een moeilijk woord, van, van, van binnenuit. En weet je, als we dat werk zo doen, verbonden met Jezus, hoe meer ons werk niet zomaar een beetje werk wordt, maar eigenlijk aanbidding. Weet je, wij denken vaak dat we alleen maar aanbidden op zondag, maar we mogen God aanbidden... Net zo goed van maandag tot vrijdag of tot zaterdag. Aanbidden is eigenlijk niets anders dan ons leven, op zo'n manier leven, dat alles wat we doen God eer geeft. Wist je dat het Hebreeuwse woord voor werk, dat dat hetzelfde woord is wat gebruikt wordt voor aanbidding? Het werk van een christen is eigenlijk aanbidding. En, weet je, Colossense 3, vers 23 zegt het zo krachtig. Doe alles wat je doet zo goed mogelijk. Doe het alsof je voor de Heer werkt en niet voor mensen. Weet je, dit vers heeft mijn hele kijk op werk compleet veranderd. Laat me vertellen hoe dat, hoe dat zo gekomen is. Het is ook alweer een apart verhaal. Tijdens mijn theologiestudie. Uh, Werkte ik deeltijd um, bij Amsterdam Thuiszorg. Dus ik, ik ging naar de huizen van mensen, deed ik boodschappen, maakte ik de boel schoon. En, en vaak kwam ik bij, bij wat oudere mensen die best wel eenzaam waren. En, en meestal zat ik twee van de drie uur, zat ik lekker koffie te drinken en gewoon te praten. En had, deed ik eigenlijk het werk van een pastor, want ik, ik was aan het luisteren en ik, ja, ik stiekem bad ik ook voor ze. Maar één keer werd ik naar een adres geroepen van een mevrouw. Die, um, die door haar ziekte zo. Um, hoe zeg je dat? gezet was geworden, dik. dat ze amper meer kon lopen, amper meer kon bewegen. en al acht jaar lang haar huis niet schoon had kunnen maken. En ik moest een beginnetje maken met schoonmaken. Nou, ik dacht, nou, we gaan eens kijken wat we daar aantreffen. Ik, ik loop dat huis binnen. En ik kreeg niet alleen medelijden met haar, maar vooral ook met mezelf. Want echt overal lag vuilnis. De, de, de vloerbedekking stonk naar urine. En, en de badkamer en de keuken en, en het toilet was donkerbruin. En ik, en ik werd boos. Ik dacht, jongen, jongen waar moet ik dat nou weer doen? Hè, kunnen ze mijn pastorale... Talenten niet op andere plekken veel beter uh, inzetten. Nou, en toen, toen begon ik met, uh, met het toilet. En ik, misschien heb je dat wel eens gehad. dat je, je bent ergens mee bezig en opeens komt er een gedachte in je, in je, bij je binnen. En, en je weet, dat het niet van jezelf. het is van God. Nou, terwijl ik daar op mijn knieën lag, die, die donkerbruine wc te, te schrobben kwam dus dit vers bij me naar binnen. Wat je ook doet, doe het alsof je het voor God doet en niet voor mensen. Nou, je kunt het niet geloven, maar op dat moment ervoer ik zoveel vreugde. Omdat ik besefte dat alles wat ik, wat ik, wat ik doe, het meest vieze, het meest moeilijke, het meest saaie werk, dat dat zinvol wordt omdat als ik het voor God doe. Dat het aanbidding wordt. En natuurlijk, dat is nu twintig jaar geleden... en sindsdien vergeet ik dat regelmatig... en is nog steeds mijn werk soms frustrerend... maar dit heeft echt mijn kijk op werk compleet veranderd. Vrienden, het, het maakt God eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat we doen... maar hij vindt het veel belangrijker hoe we het doen. Met wat voor hartsgesteldheid. God kijkt veel meer naar ons hart... Dan naar wat op ons loonstrookje staat. Wat voor titel? Alles wat we doen, kunnen we doen als een daad van aanbidding. En ik, ik wil je uitdagen om daaraan te denken. Morgenochtend, vroeg als je wakker wordt en het is nog donker en het is nog koud je hebt geen zin om naar je werk te gaan. Of als je weer die poepluien moet verschonen. Of als je je computer aandoet en er staan inderdaad honderd e-mails te wachten om beantwoord te worden. Of je bent niet, nog niet aan het werk, je bent hard op zoek naar een werk en je, je geeft bijna de moed op. En je hebt weer een sollicitatiebrief eruit gestuurd. Denk dan aan dit Vers. En herinner jezelf eraan dat wat je ook doet, dat je dat kunt doen als een daad van aanbidding, als je het voor God doet. Eric Liddell, even terug naar die, naar die renner. Die zei het zo krachtig. God heeft me met een doel gemaakt, maar hij heeft me ook snel gemaakt. En als ik ren, voel ik zijn vreugde. Vrienden, vanmiddag, vanmiddag mag ik jullie vertellen, God heeft elk van jullie ook met een doel gemaakt. Hij heeft je misschien niet snel gemaakt, maar hij heeft je wel andere gaven en talenten gegeven. En als je die gebruikt voor God, als daad van aanbidding, dan zul ook jij zijn vreugde ervaren. Dat geloof ik met heel mijn hart. Amen. Als dat jouw verlangen is om echt jouw werk, wat je ook doet, of dat vrijwilligerswerk is of je werkt thuis. Om dat op zo'n manier te doen dat je het voor God doet als daad van aanbidding. wil ik je vragen om te gaan staan en je handen omhoog te houden. Van Heer, hier is mijn werk. Wilt u het gebruiken? Ja, en dan, dan ga ik voor jullie bidden, ook voor mezelf. Heer, hier zijn we, gebroken, maar ook vergeven mensen, kinderen van u, de hemelse Vader. Heer, u, u weet waar u ons toe geroepen heeft. U weet welke gaven en talenten u ons gegeven heeft. U weet waar we door de week mee bezig zijn. Heer, het is ons verlangen dat alles wat we doen, dat nu inderdaad het schrobben van zo'n vieze wc is, of manager te zijn bij een belangrijk bedrijf. Heer, alles wat we doen, willen we doen als een daad van aanbidding voor u. En dan geloof ik dat we daar inderdaad diepe vreugde van zullen ervaren. Heer, wilt u ons daarbij helpen, ook als we morgenochtend wakker worden? En help ons om door heel de week heen, en heel ons leven, elke keer weer. daar ons elke keer weer ons eraan te helpen herinneren. Dat alles wat we doen, dat we dat voor u mogen doen. En dan krijgt alles zin. Dan is alles een daad van aanbidding. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen.